Daar reed prins Willem-Alexander een stukje mee achter op een wagen... die werd voortgetrokken door twee paarden. Duizenden mensen kwamen op het koninklijk bezoek af. De spoorwegpolitie heeft vanochtend negen treinreizigers beboet... die op het spoor liepen. Ze zaten in treinen die bij Amsterdam stilkwamen te staan... nadat iemand aan een noodrem had getrokken. Vorig jaar werd het treinverkeer op Koningindedag ontregeld... door soortgelijke incidenten. Wie vandaag op het spoor loopt, krijgt een boete van 200 euro.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 Morgen is het opnieuw zonnig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tinneke Verburg en Peter Debie. Welkom terug bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje ontvangen we de drijvende krachten... achter het meest Hollandse blad van ons land. Dat is 100% NL. Maar we beginnen natuurlijk vandaag met een oranje onderwerp. Precies, de koninklijke familie is net vertrokken uit Weert, Maar goed, we gaan nog even door met Koningin in de Dag... want bij ons de gast is journalist en koninghuiskenner Philip Dreuren. Met hem gaan we praten over de vraag hoe de banden... Tussen ons Koningshuis en het Nederlandse bedrijfsleven zijn en hoe ondernemend ons Koningshuis eigenlijk zelf is. Goedemiddag. Er uh, was ooit uh, een Willem I. Ik hoorde hem vandaag in de uitzending ook al regelmatig langskomen. Dat was echt een zakenman. Hè? Ja, die, was, die had eigenlijk, als hij geen koning was geworden, was hij waarschijnlijk zakenman geworden. Ja. En uiteindelijk is hij het eigenlijk allebei gaan doen, maar koning was zijn hoofdberoep en dat zaken doen, dat deed hij er een beetje bij. Maar... Dat kon gewoon in die tijd, maakt ja, het niet uit. De koning was het land en het land was de koning en de, de schatkist was van de koning. Dus als hij wat wilde investeren, dan ging er gewoon een flinke hand in de, en, in waar, de schatkist. En waar verdiende hij zijn geld aan? Oh, aan soms zelfs hele foute dingen. Er, er, er is uh, in opium gehandeld bijvoorbeeld, er is in cocaïne gehandeld. Allemaal uh, onder auspicie van Willem I. En ja, dat, dat deden ze toen niet zo moeilijk over. Althans, de meeste mensen niet. Er waren wel een paar die toen zeiden van, moet je niet doen als je koning bent. Ja. Maar hij heeft, die heeft een aantal, van, een aantal bedrijven opgericht die er nu nog steeds zijn in soms wat andere vorm. Maar ABN Amro is het meest in het oog springende voorbeeld. Dat is een bedrijf dat hij in een hele vroege andere vorm heeft, heeft opgericht ooit. Ja. En, en zijn die escapades op zakelijk gebied staan die ook aan de bron van het familiekapitaal? Gedeeltelijk wel, ja. ja. Daar, ik denk dat de, de, groot, de grootste bron van het familiekapitaal... is het feit dat ze al jarenlang heel goed betaald worden door ons. En dat ze daarvan heel goed kunnen sparen. En dat ze geen belasting hoeven te betalen. Is dat zo, dan, dan, sparen ze ervan? Dan, ja, ik bedoel, dat, dat, ze krijgen behoorlijk veel. En ze krijgen bijna alle dingen waar jij en ik voor moeten betalen in ja. het leven. Veel voor moeten betalen. Huisvesting, vervoer. Maar dat wordt toch altijd gedaan alsof ze echt amper ervan rond kunnen komen? Ja, dat, maar dat, dat is ook een beetje de oranje PR. En dat is, iets, uh, Bernard is er ooit mee begonnen. Uh, Wilhelmina deed het ook ja, al een die beetje... Had, om die om had ook echt nog een centje nodig ja. natuurlijk. Ja, <laughs> ja, dat zou je ook... Maar het, het, het, het hoort erbij om altijd... Uh, ja, ook om te kunnen laten zien aan het volk van... wij zijn heel gewoon, wij zijn net als jullie... we hebben het ook een beetje, we hebben het ook een beetje moeilijk, het zijn ook krappe tijden... om ook maar niet bezuinigd te krijgen... Uh, op, op bezuinigd te worden op hun uitkering. Want ja, zij wilden natuurlijk altijd wel gewoon... koningen van Nederland blijven... en ja. dat daar ook nog een goed, uh, goed, goed salaris voor krijgen. Ja. Nou hebben we natuurlijk aan Bernard, dus gaf uit... wel gezien ja. waar dat toe kan leiden... als er uh, zulke nauwe betrekkingen zijn met bedrijfsleven... en ja. een Lockheed-affaire enzovoort... Ja. Je zou zeggen dat het de koninklijke familie wel verboden zou moeten worden om zich met zaken bezig te houden. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, nee er is, er, maar dat komt ook, het, het hoort ook een beetje bij het koningshuis. En het gedoe eromheen hoort er ook bij. Het is, sinds wij een koninkrijk werden, in 1815, is het eigenlijk altijd zo geweest. En er is nooit iemand geweest die heeft gezegd van we, dat, laten we die economische macht van het koningshuis een beetje inperken. Heel oorspronkelijk koningshuis had landerijen, er stonden boerderijen op. Die boeren die, nou, die verbouwde dingen, die kregen daar geld voor, die betaalde de koning. Dat was een hele belangrijke inkomstenbron. Dus zaken doen was voor een koning heel normaal. Want ja, zo kreeg hij zijn geld. En ja, na naar de, naar deze tijd is dat eigenlijk gewoon doorgegroeid zonder dat er eigenlijk iets aan is veranderd. Alleen uh, investeerden we nu niet. Of de, de Koningshuis investeerde niet meer in Graan en in koeien. Maar. Ja, ja, ja, hoe gaat het nu? In, in, in, in olie bijvoorbeeld, of in, uh, in, in bankaandelen. En, ja, wat, en, wat is in de relatie zaken. nu tussen koning, koningshuis en bedrijfsleven? Uh, ja, die, die strekt zich uit over een heleboel verschillende vlakken. Uh, ze zijn aandeelhouders in bedrijven. Uh, grote grote Grote bedrijven. Shell is een, uh -huh. is een voorbeeld. ABN Amro is een ander voorbeeld. Met die bedrijven hebben ze ook hele goede banden. Dat is al honderden jaren zo. Of uh, honderd jaar zo in het geval van, uh, van, van Shell... Um, ABN AMRO is een plek waar als bijvoorbeeld prinsen... eventjes niet precies weten wat ze willen gaan doen... dan worden ze even bij ABN AMRO geparkeerd. Gaan ze gepakeerd. een stage lopen. Gaan ze, ja. stage lopen, gaan ze naar kantoor, aan de Bali. kantoor Bogota <lacht> of zo. Nou, de mensen worden ze ergens heen buitenland. gestuurd naar het buitenland. Oh, dat verwacht je niet. Naar Quito of naar Singapore. En oh. dan mogen ze daar een half jaar mogen ze daarna ruiken of een jaar. En uh, soms duurt het ook nog wel wat langer. Dan krijgen ze een recht baantje. Nou ja, goed, dat is natuurlijk één uh, link met, uh, tussen het Koningshuis en bedrijfsleven. Twee is zijn... Soms commissaris bij bedrijven. En drie eh, bedrijven zijn natuurlijk ook heel erg op zoek naar het predicaat. Koninklijk of hofleverancier. Ja. Dus dat is namelijk dus nog een, een hele grote oh. link ermee. En is dat niet hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Nee. even uit Koninklijk word je als je een groot bedrijf hebt dat lang bestaat. En dat echt meest beursgenoteerde ondernemingen. Sommige ook, ook niet. Maar heel veel beursgenoteerde ondernemingen. Grote bedrijven, grote omzet, internationaal bezig, word je koninklijk. En dan moet je 100 jaar en, bestaan of zo? Je moet 100 jaar of langer bestaan. Hoeft niet altijd. Uh, het beste voorbeeld is weer koninklijke olie. Die uh, nog geen jaar bestond, toen werden ze koninklijk. Maar dat was omdat Willem III erin investeerde. Dus die dacht van, als ik het nou koninklijk noem... dan doen andere mensen dat ook en ja. wordt het een succes. KLM is ook ooit heel snel koninklijk geworden. Maar normaal gesproken moet je 100, 150 of... Een, een veelfout ervan bestaan. Uh, een van de laatste bedrijven die koninklijk is geworden is... Johan Enschede, de drukker van ja. de bankbiljetten. Ja. Die bestonden, meen ik, 300, 350 jaar. Ja. Toen kregen ze dat pas. En wanneer ben je dan hofleverancier? Hofleverancier was vroeger daadwerkelijk... je leverde aan het hof... Mm -hmm. MKB-bedrijven. Dus, en dan krijg je zo'n prachtig schild bovenop ja. je pui. Het zag er ja. al wel altijd geweldig uit. Ja, en een heleboel bedrijven die geen hofleverancier meer zijn... die hebben dat schild nog steeds en die halen dat er dan niet af. Dat is uh, wel grappig. Ja, gelijk je wordt... hebben ze. Ja. Nou, Je wordt het maar voor 25 jaar en dat oh. kan je afgenomen worden. Op het moment dat je iets heel fouts doet, iets heel stouts doet... dan wordt het je afgenomen. Na de oorlog zijn een aantal bedrijven die zijn het kwijtgeraakt... omdat ze met de Duitsers hadden gehuld, bijvoorbeeld. Um, Overigens, tegenwoordig hoef je niet meer aan het hof te leveren om hofleverancier te zijn. En is het gewoon een, ook een, een soort ja, lintje voor bedrijven, zou je het kunnen noemen... dat Beatrix dan geeft aan bijvoorbeeld een, een leuke patissier in Amsterdam... die al honderd jaar bestaat. En dan zeggen ze van, dan ben je nu hofleverancier. Nooit aan het hof geleverd maar je bent wel hofleverancier. He, heb je ook het indruk dat het heel goed is voor het Koningshuis... om banden te hebben met het bedrijfsleven? Omdat ze dan ook gewoon wat meer op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt? Gewoon om, om... Ja, dat kun, je, dat kun je wel stellen. Ik, ik bedoel We zaten gisteren natuurlijk allemaal te kijken naar wat er in Engeland gebeurde. Een van de grote verschillen tussen Engeland en hier is dat ons Koningshuis toch echt wel wat meer in de maatschappij staat. Het is daar gigantische afstand tussen het volk ja. en, en het Koningshuis. En een van de dingen waardoor je dat bereikt is doordat uh, bijvoorbeeld prinsen, maar ook uh, uh, prinsessen, dat die bijvoorbeeld zitting nemen in een, uh, in een raad van commissarissen... of dat die uh, gewoon gaan werken bij een bedrijf... en dat die zien hoe het daar aan toe gaat... en dat ze weten wat, ja, wat er in de wereld te koop is. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want ik hoorde vanochtend in die uitzending, uh, die Koninginendag-uitzending... Mm. vertelde de burgemeester van Torn... ik, God, ik heb die Willem-Alexander twee maanden geleden nog gezien... Ja. die was hier bij een rondleiding, een van de muziekindustrie, ja. uh, uh, bedrijf daar in de omgeving. Wat, wat doet Willem-Alexander daar dan? Nou, als er iets te vier is, dan kun je ze uitnodigen. En soms komen ze nog langs ook. Oh, je moet wel iets te vier hebben. <laughs> ja. Het is nou ja, niet zo of, van, uh, gewoon uh, wat uh, leuke. Uh... Nee, nee, maar goed, de, de, de Beatrix die is natuurlijk, die staat er bekend om... dat ze graag het land ingaat en zich dingen laat zien. Maar dat is meestal wel als er een aanleiding toe is. Dus er is een of andere nieuwe productiestraat uh, in bedrijf genomen... bij een bedrijf, en dan komt ze langs. Dan veegt iedereen keurig de vloer aan. Ja. Dan krijgt ze een soort opgeschropte werkelijkheid te zien. En, en, en dan, dan zegt gewoon ze interessant. En dan moet zij iets zeggen van, ongelooflijk... En dat honderdduizend blikjes ja. uh, gewoon in een dag. Nou, het is wat... ja. Maar ja. wie heeft hoe, daar dan lang, wat aan? Hoe lang doet u dat al? Vragen ja. ze dan altijd standaard. Ja, maar maar, maar aan voor wie doe je dat dan? Ja, ja, nou ja dat, het, is, het is de wezen van, van ons Koningshuis. Mensen vinden het leuk als ze op bezoek ja. komt... als er iets te vieren is, als, als er een drama is. En, nou ja, en op Koningin de Dag. En dan laat zij zien: van ik ben verbonden met jullie, ik kom kijken, want jullie hebben iets te vieren. En zij denken van. De koningin is langs geweest. En, wij, wij zijn niemand. Betekent hier. dat ook echt iets voor die bedrijven? Kunnen die daar goede sier mee maken? Kunnen die daar meer op verkopen? Kunnen die de reclame mee maken van ja. de koningin komt of is geweest? Nou ja, en het plaatselijke suffertje zal er dan ongetwijfeld altijd wel een stukje staan. Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Um, Mogen ze de, er mee te koop lopen? De, de vraag wordt ook altijd gesteld van... He, stel, er komt de, de mensen gaan op, op staatsbezoek... en uh, uh, verkopen we dan daarna meer Nederlandse spullen... aan dat land waar ze op staatsbezoek is geweest. Ik, ik ben het wel eens een keer nagegaan na zo'n staatsbezoek... voor een artikel dat ik schreef voor een van de, van de dagbladen. Zie je daarna dat er meer afzet is van die bedrijven die mee zijn geweest... En dat valt eigenlijk heel erg tegen. Ja, soms maken ze deals, maar die waren dan al heel erg lang, werden die al voorbereid. En dan tijdens zo'n staatsbezoek met zo'n economische delegatie erachteraan, dan wordt die deal wordt officieel ondertekend. Maar het is echt niet zo dat uh, de hier naar Thailand gaat en een Thaise aannemer die denkt, ik heb een lift nodig voor het gebouw dat ik aan het neerzetten ben. Oh, er komt een Nederlandse liftfabrikant met een leuke koningin. Laten we die Nederlandse liften gaan, gaan nemen. Nee, zo werkt dat dus niet. Nou ja, er kan wel een toevallige ontmoeting ontstaan... omdat zo'n man het wel prettig vindt... om ja. op een of andere manier bij zo'n staatsbezoek uh, te komen. Alvast maar voor de stending in zijn eigen land. Zo werkt ja. het toch? Ja, en dan vervolgens komt hij terug op zijn kantoor... en is dat leuk, is het allemaal geweest. En dan denkt hij van, oh, die Zweedse fabrikant is toch goedkoper. Hm. Ja, nee, doe, ja, heel doe, verstandig doe, van die man Doen we doe die. Ja. <laughs> dus dus, nee, dus de, jij de, zegt, echt meetbaar is het niet... dat nou, het voor ons bedrijfsleven veel uitmaakt niet, als zij zich ervoor inzetten. Ja, niet, niet één op één. Uh, Zijn naam is al een keer gevallen hier... maar Bernard was er bijvoorbeeld wel heel veel beter in... om te zorgen dat bedrijven daadwerkelijk dan ook gewoon een orde konden schrijven. Mm -hmm. Liet zegt daar ook wel eens een keer voor betalen. Die kreeg er gewoon commissie voor. Uh, ik heb letterlijk van, van mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven van de jaren 60, 70 gehoord van... je wilde graag exporteren naar Chili, ging niet en je kreeg geen vergunning. En het was allemaal moeilijk, moeilijk. Maar je dacht, dat well, is wel een hele goede markt. Je belt Bernhard. Bernhard belt met de ambassadeur of met de president of wie hij daar dan ook kende. En drie dagen later had je je orde. Ja. Maar... Beatrix, nee, die, die de zit even iets anders, nee, maar is, is, ietsje anders dat vol, in elkaar. Het is volgens mij ook staatsrechtelijk verboden nu inmiddels... om dat te doen of niet? Nou ja, het is een grijs gebied. Uh, ik ben geen jurist uh, en zeker geen staatsrechtsjurist... maar het, het is wat ik heb begrepen is het echt een grijs gebied. Je, de, de, de contacten met het bedrijfsleven... bijvoorbeeld ook het verlenen van het predicaat koninklijk... daar is ook wel eens een keer kritiek op geweest... omdat mensen zeggen van... je bevoordeelt een bedrijf op de concurrentie. Ja. En uh, ja... Ik kan dat als ondernemer dat predicaat niet aanvragen... wat mijn bedrijf bestaat, pas twintig jaar. Ja. En dat andere bedrijf die krijgt het wel, omdat ze langer bestaan. Ja, daar zit dus een soort oneerlijkheid in. En ook wel eens een keer... Ja, dat er wat kinderzinnen loskomt tussen bedrijven. Is, is er een, uh, zeg maar een soort uitwisselingsverband op feestjes en privé tussen de Oranjes en de Top van het Nederlands bedrijfsleven? En Freddy Heineken was natuurlijk altijd een beroemd Uit, verhaal. Uitwisselingsverband, ja. Nou ja, goed. Toch? <laughs> Ik vind het een mooie nou, ja. Nee, er zijn hele goede vriendschappen. Uh, nou ja, goed. De familie Schreuter is natuurlijk ook een bekend voorbeeld ja. van Martin R. Uh, die bijna zelfs de koninklijke schoondochter hadden geleverd. Ja. Heineken, Heineken is een goede voorbeeld, daar wordt ook uh, uh, vakantie gevierd. Uh, Joep van den Nieuwenhuizen bijvoorbeeld, een zakenman... die later uh, in de problemen... al, al de, de niet-rechten in, in opzaak is gekomen. Ja. Is ook zo, iemand ja, bij Willem-Alexander Alexander Alexander en Maxima... die zijn er te... gewoon op op Precies, zijn jacht ja. geweest. Dus ja, nee, daar wordt flink over. En weer wordt er flink uh, ja, bij elkaar op bezoek gegaan, dat klopt. Ja. Even over die, die, die prinsen van heden ten dagen. Want dat zijn ja. ook, Er zitten een paar ondernemende jongens Zeker, tussen. Ja. Welke zijn het meest succesvol? Uh, het is de familie van Vollenhoven waar de meeste ondernemers tussen zitten. Dus uh, Maurits en Bernard. Vroeger Bernard Junior, ja, tegenwoordig wel, wel, gewoon Bernard. Bernard, daar is wel wat commotie over. Ja. Want die, die zit ook in onroerend goed in Klopt. Amsterdam. Ja. En dat zijn mensen die vinden dat het een keiharde jongen is die de mensen uitknijpt. Ja, en daar hebben ze naar mijn mening wel enigszins gelijk in. O oh ja? Dat ja, ja. kan hij zich toch helemaal niet permitteren? Ja, hij is zelfs lid van... Uh, hij is niet alleen dus een, een oranje, maar hij is zelfs nog officieel in lijn voor de troon, zoals dat zo mooi heet. Uh, hij als... heeft ook toestemming voor zijn huwelijk ook gevraagd, toch? Precies, hij is de allerlaatste die... Je hebt een, een lijn van elf mensen, hij is nummer elf, zijn broer is nummer tien. Mm. Uh, dus als alles en iedereen uh, bij een of andere vreselijk ongeluk doodgaat, dan wordt hij koning van Nederland. Mm. Maar uh, ja, hij is dus ook ondernemer en hij heeft vastgoed. En hij heeft onder andere vastgoed waar een snackbar in is gevestigd... en die wil hij eruit gooien. En uh, dat heeft hij op zo'n danig, een beetje horkerige manier gedaan... dat daar nu uh, behoorlijk wat kritiek op komt. En dat is, dat is dus gelijk ook het, het risico van, Tuurlijk, want, uh, van ondernemen en, en oranje zijn. Dat, ja, je bent dat daar toch ook wel uiterst gevoelig voor, natuurlijk. Ja. Toch? Ja. En kennelijk houdt hij daar geen rekening ja. mee. Ja, en goed, Bennet is denk ik een beetje dubbel. Hij wil, aan de ene kant wil hij er toch wel weer bij horen. He, daarom heeft hij ook toestemming gevraagd. Maar voor zijn gewone huur. jongen zijn, Maar toch? aan de andere kant wil hij de gewone jongen zijn... en uh, kunnen ondernemen en een beetje ritselen. En ja, dat, dat bijt ook aan. Maar zou het nog kunnen dat Beatrix dan een keer ingrijpt... en zegt van jongens, maar dat kan niet... want daar uh, dat gaat onze goede naam te grabbel. Dus, uh. Daar zal zeker wel eens een keer... Uh, nou, vandaag zo'n mooie gelegenheid zijn. Ze ziet hem vandaag <laughs> ja. Dat was het onderhondje wat we net zagen. Het in, in, in, in was in, in terug, dat ze, Maar daar zal zeker wel eens even een. Uh, dat mag je van mij aannemen, er wordt wel even wat, wat van gezegd. Tante en, tricks. En dat, die, uh, als ja. jij zo blijft joelen, dan. Uh, <laughs> hè? Nou ja, het zal meer gaan van. Probeer het even een beetje uit de media te houden en probeer het netjes te doen. Ja. Geef die mensen een nieuwe snackbar ergens. Een, oh, ja, met een picobello of tituur. Ja. En die andere, dat is Maurits, die doet het, die doet het prima. Hè? Die is bezig met duurzame auto's. Ja, en... ja. Uh, alhoewel dat ook een opdracht is geweest die die heeft gehad van een ministerie. Waar daar maar een aantal andere bedrijven die die opdracht ook wel wilden hebben. Ook hun wenkbrauw hebben gefronst. Omdat ze zeiden van, hé, hey, waarom krijgt zijn nieuwe uh, consultancybedrijfje. Dat net was opgericht ineens zo mega opdracht. Predicaat dus, koninklijk, hè? Ja. Je, kan, je kan het wat dat betreft ook nooit goed doen. En, uh, en het, is, het, het, het, het is een beetje spitsroeder lopen voor ze nu en dan. Hartelijk dank. We spraken en u hoorden journalist en koninghuiskenner Philip Dreugen. Het ging dus over de zakelijke relaties. Hartelijk dank. Goed, het is Bladenweek deze week. Dat is een week ter promotie van het tijdschrift. En nou hebben de meeste tijdschriften te kampen... met teruglopende lezersaantallen en wegblijvende adverteerders. Maar het blad 100% NL lijkt helemaal nergens last van te hebben. Het groeide maar liefst met 40% het afgelopen jaar. Het tijdschrift verscheen in juni 2009 voor de eerste keer. En binnen een jaar tijd had het blad meer lezers... dan Grazia, Beaumonde of Marie Claire. Daar gaan we over praten met oprichter en hoofdredacteur... Lisette Sier en haar partner, dat is dan zowel privé als zakelijk. En dat is bladmanager Eddie Guyt. Goedemiddag. Goedemiddag. Lisette, ik begreep dat toen je blad wilde gaan maken... en iemand zei, ja, maar dan moet je een hoofdredacteur hebben... en een art director, dat je even ging googelen. Wat doen die mensen eigenlijk precies? Uh, ja, dat klopt. En ik nu ben, echt... ben je zelf hoofdredacteur, dus, nu, dus je weet het inmiddels. Uh, nu zelf hoofdredacteur, ja. In het begin ben ik echt een beetje gaan zoeken van... ja, wat heb je überhaupt nodig en uh, wat... Ik moet zo iemand kunnen. Maar hoe kom je er in vredesnaam bij als je er helemaal nul verstand van hebt ja, dus, om een blad te gaan beginnen? <laughs> dat is best een goede vraag. Vertel, nee, ik heb ik zelf benieuwd. eigenlijk ook nog wel een beetje af en toe zoiets van hoe kwamen we er ooit mee op? Ja. Nee, het is eigenlijk gewoon echt een beetje als een praatje aan de koffietafel begonnen ja. van uh, gewoon leuk en dat zou wel leuk zijn en wat zouden wij erin zetten. Maar, de, maar hoezo praat je aan de koffietafel? Ben je dan een blad aan het lezen? Deugt daar iets niet aan? Uh, ja, een beetje in die insteek. Dus Vertel. ik was met vriendinnen aan het uh, gewoon ja dan kwam je bij elkaar en dan had je het daar wel eens over en ik vond vaak dat het heel negatief was dat het op het afzijkerege af was dat Geen het ook interviews. ja en dat het ook vaak over uh, buitenland buitenlandse artiesten ging waarvan ik zoiets had van ja wie is dit en wat doet hij überhaupt en toen zijn we eigenlijk gewoon een beetje gaan uh, scheuren uitbladen van wat zouden wij dan leuk vinden hoe zouden wij dat doen en toen was het allemaal nog gewoon een beetje een lolletje en op een gegeven moment kwam ik in gesprek met Carlo de Boer van Radio 100%. NL. ik zeg, nou zou dat leuk zijn en zou dat potentie hebben? En toen was hij ook al gelijk heel enthousiast. Dus dan was er zoiets van, nou ja, wie weet. Want jullie, jullie Het... doen interviews met Nederlandse artiesten. Ja, we zijn in principe. Bij, daar ja. zit je natuurlijk al dicht bij de bron in Volendam. Ja, dat klopt. Dat moet wel helpen. Ik ken er wel een aantal, ja. ja en als je al zegt van we benaderen ze niet echt kritisch, dan. Uh... Nee, wij, zijn, um, wij blijven bij die positieve insteek. Dus wij gaan niet in de bosjes liggen kijken of ze al echtelijke ruzies nee, hebben. Bij Jan of, Smit, of die wel nee. de luier goed verschoont bij nee. Emma, Ik dan. ga er volledig vanuit dat hij dat heel netjes kan. <lacht> <lacht> Bladmanager is dus... Uh... Eddie Guit, uh, go ook goedemiddag. Goedemiddag. Uh, bij hele grote bedrijven, Sanoma enzovoort... zitten ze eindeloos studeren op uh, concepten voor bladen. De mislukken er ongelooflijk veel. Als je als gewone consument een ACO inloopt... dan zie je daar een rek staan met honderd bladen... waarvan je al denkt, nou, ik draai me om ook. Ik, ik wil er niks mee te maken. Kortom, het is buitengewoon lastige markt. Hoe flik je dit dan? Ja, ik denk dat uh, de insteek van... Uh... Van Lisette wel heel goed was. Want die hebben nou echt ook op een gegeven moment heel breed die markt. Ja, op hun manier onderzocht. Dus die vriendinnen, daar werden nog wat tantes bij gehaald, er werden nog wat nichtjes bijgehaald. Dat noem je ja. goed onderzoek. Ja, dat, ja. Dat, dat is toch het volk. Ja. En die zeggen gewoon: op een gegeven moment hadden altijd een soort bladformule bedacht. En als, ik zeg, nou, als ieder onderwerp nou, er tien ongeveer 9 van de 10 leuk vindt, dan dat, uh, is dat leuk. Dan vindt iedereen dat leuk. Ja, dat vertel even hoe het blad er nou uitziet. Als ik het opensla, wat lees ik dan? Wat voor advertenties zie je? Ja, het, is, het is heel, uh, heel divers. Uh, het blad, eigenlijk. Het, is, het, is, het begint altijd met een interview... met uh, twee bekende Nederlanders. Een man en een vrouw... Die, uh ja, die ook niet direct bij elkaar horen, maar die blijkbaar wel iets met elkaar hebben. Ik heb er hier eentje liggen en die gaat over Guus Meeuwens en Katje Schuurman. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, vervolgens uh, krijg je een stukje reizen, een stukje culinair. Uh, columns van uh, Nick en Simon en van uh, Tanja Jes bijvoorbeeld. Maar ook weer een stukje culinair uh, met uh, ja, een hele hoop uh, ja, Hollandse lekkere recepten. Ook weer betaalbaar. Een modereportage: uh, een, een reportage van iets typisch Hollands. Bijvoorbeeld een piratenfeest. Dan sturen we er iemand heen en die denkt, wat is dit in godsnaam? En, ja, en, en dat is eigenlijk een, ja, een beetje de bladformule. Heel toegankelijk, heel divers. Maar wel altijd heel Nederlands en heel vrolijk. En, en vooral heel toegankelijk. Dat ze dat bij zo'n groot bedrijf nooit bedacht hebben. Ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Want je, je kon toen toch wel echt al zien in die tijd... Eh, ondanks dat de recessie net begonnen was... en de ene na het andere blad eigenlijk omviel. Dus ik denk dat het ook wel meegespeeld heeft. Dus het stonden niet te wachten op nu bladen te beginnen... meer om af te stoten. Maar je zag toen, eh, ik hou van Holland, eh, de paling zo op. Eh, je zag eh, de radiostation 100% en heel wat ook door het dak heen groeide. Dus je zag al wel dat... Ja, gezond patriotisme, zoals ik het altijd noem, dat zag je wel de kop opsteken. En ja. dat was overal merkbaar in alle soorten media, behalve in print. En vandaar dat ik in het begin, dat ik zoiets van, dit is het slechte idee ooit. Daar zei ik <lacht> tegen Z, om nu een blad te beginnen. Maar ja, is dan toch wat dieper over na gaan denken. En, uh... Ja, tenminste zijn we nog bij Jaap Buis langs geweest. Toen onze oh, grote, dat ook. grote nestor. Dus dat is toch de manager van, van ja. al die volgende ja, artiesten? dus ik, ik had eigenlijk zoiets we gaan naar Jaap... en dan vertelt hij wel tegen Lizette hoe slecht idee dit is. Ja. Alleen toen werd maar, Jaap ook maar, enthousiast. Maar van Jaap, Jaap ging het ook nog financieren, geloof ik, voor een gedeelte, toch? Ja, samen met, ja, met, ook met ons dan. We hebben ook onze spaarseentjes van de bank afgehaald... en nog wat extra geleend later. Wat, wat, over wat voor investering? Wat voor investering praat je daarover? Want het is natuurlijk hartstikke link als je alles in Ja, nou, voor steek. ons was het, als het mis was gegaan, hadden wij wel een uh, probleempje gehad, ja. Dat we wel een hypotheekje erbij gehad die... voor de rest van ons leven ja. en geen spaargeld meer. Dus, ja, dat, uh, want jullie hebben ook kinderen natuurlijk. Ja. ja natuurlijk. En, hoe, maar, maar hoe kwam je hierbij? Want jij staat gewoon in de vishandel. Nou, ik, ja, ik zeg altijd, ik, ik kon iets uh, zingen en ik kon iets voetballen, dus dan kom je in ieder geval allemaal ja. gauw in de vis. Dus, uh... <laughs> Dus uh, daar ben ik dus in verzuild geraakt. En uh, ja, wij zaten in de zalm. En ja, uh, de supermarkten die gingen op een gegeven moment zalm verkopen. Uh, ja, dat was voor ons echt een massaproductie ook uit het buitenland. En wij hadden echt een kwaliteitsproduct. Dus ja, wij uh, hadden geen bestaansrecht meer eigenlijk in die markt. Dus ja, als er dan iets komt waarvan je denkt, ja, nah, daar zit misschien meer toekomstperspectief in. Ja, dan, maar, maar dat had je dus eerst niet, maar nu ben je blad. Kan jij schrijven? Ik kan wel schrijven, ja. Schrijf je ook echt artikelen? Ja, ik de... schrijf een column in artikelen. Ik had, ik had toevallig twee jaar geleden al een boek geschreven. Ik, Adriaan Veerman, heette dat. Een soort semi-biografie. En er waren er iets van 20.000 van verkocht. Dat had ik toen geschreven voor uh, Duchenne, dat is een kinderspierziekte. Ja. En de opbrengsten gingen naar uh, het onderzoek daarvan uh, toe. Dus dat, dat was natuurlijk wel een voordeel. Dat je ik wel dacht, nou, ik, ik, ik heb al geen verstand van de bladenwereld... maar ik kan wel een aardig stukje schrijven. Maar Lisette, jij zult toch niet uh, gedacht hebben... permanent, dit is een goed idee... Het was eigen um, idee? Nou denk. ja, we zijn eigenlijk gewoon begonnen. Zonder dat we echt heel erg dachten van nou, dit gaat heel groot en heel uh, explosief worden. En ja, dat is er toch wel langzaam aan, iets dat eruit gegroeid. Ja. Dus in het begin begonnen we een beetje van, nou ja, we, we schrijven, schrijven het wel. zelf wel, allemaal. Nou ja, wij dachten echt van, nou, Ed, die schrijft het wel even. En, uh, we die, die moest het... ook alles volschrijven, ook de asperge en alles? <lacht> nou ja, ja, dat dachten we in eerste ja, ja. instantie. Dus toen hebben we een bevriend... Uh, Hij weet ook niks van asperges, dus wat betreft zou nee, dat zo, kunnen kloppen. de kan ja. niet eens waterkoken, koken Ja, laat het zalm gegeten worden. <lacht> maar vertel even, Lisette, wat mij opviel. Ik heb het blad even door zitten kijken, dat bijvoorbeeld... De advertenties, een heleboel advertenties staan er niet als advertenties. Maar dan ben jij bijvoorbeeld met je kinderen, ik noem maar wat, bij Ponyparks Lagaren geweest. Je schrijft daar een, een, stukje over, een ja. advertorial over, een stukje over hoe leuk het was. En dat is dan eigenlijk de advertentie. Doen jullie dat veel in dit um, land? We doen dat wel met sommige projecten, ja. Dan, dan, we proberen toch iets creatiever met de advertenties om te gaan. Mag dus dat eigenlijk? En ja, dat mag wel. Moet je daar niet officieel advertentie boven zetten? Ik dacht dat die regels vrij streng waren. Maar... Nou, niet in dat geval. Want uh, wij gaan daar ook echt een, een productie van maken. Dus we gaan dat meer doen. En het is ook niet zo dat ik plat geld voor dat stuk heb gekregen. Maar uh, Lagarde is wel ook een partner van ons, bijvoorbeeld. Maar ja, we gaan daar wel een, meer een serie van maken. Dus nee, dat we gewoon is echt de... een beetje dat gaan onderzoeken in Nederland ook is het dan uiteindelijk niet zo dat, dat dit soort adverteerders bepalen... wat de inhoud van je blad wordt? Nee, want ik blijf daar wel heel erg bovenop zitten. Dat het toch wel uh, blijft zoals ik het voor ogen heb. Dus ik wil daar wel uh, absoluut de eindredactie over hebben, zeg maar. Vertel me nou eens wat jullie in die afgelopen twee, drie jaar... waar je het hardste tegen aangelopen bent. Um, nou, in het begin vooral ook wel de adverteerders. Want ja, iedereen heeft zoiets van, ja, hartstikke leuk... Ik kom over een half jaar nog eens terug en dan kijken we even. Uh, dat was ook zo met de artiesten. Die hadden ook zoiets van, hartstikke leuk, geweldig. Bel me over drie maanden maar weer terug. En uh, toen we eenmaal een paar maanden verder waren... merkte we dat dat een beetje ging omdraaien. Dus toen waren er een artiesten die ons belden van... goh, hartstikke leuk, mag ik ook op de cover? Dus uh, ja, je loopt wel tegen een aantal problemen op. Vooral ook... Ja, met je investeringen, want je hebt natuurlijk best wel veel geld erin zitten. En ja, en ja, dat... Zit, zitten jullie al op een, een break-even punt? Um, dan moet ik even Ed aan kijken, want die is meer van de cijfers, maar volgens ja, mij... Ja, in het tweede jaar uh, gewoon winst gedraaid. In het eerste jaar, uh, dat was wel een stevige aanloopverlies. Want die uh, begint in januari en het eerste nummer kwam pas uit in juni. Dus dan, ja, dan ben je sowieso al uh, ja, vijf maanden dat er niks uh, binnenkomt Aha. en alleen maar uitgaat. Dus dat is wel een uh, logisch verhaal. En mo moet dit het hebben van de vrije verkoop of is dit uh, ook een abonnementenkwestie Ja, al, eigenlijk, uh, wij hebben eigenlijk een, uh, ja, vier... Uh, delen, zeg maar, in oplagen. Dat is uh, leesportefeuilles en leestafels, zeg Aha. maar. Daar hebben we echt bewust voor gekozen. Dat, dat ook voor het bereik, van onze, onze adverteerders, zeg maar. Die wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. En als een nummer in de leesmap gaat die 15 keer wordt doorverhuurd, wordt dat beter gelezen dan één keer in een losse verkoop. Wat, ja. wat kost het eigenlijk, het blad? 3,95. Dat is ook niet zo duur, toch? Is dat vergelijkt met een Linda of weet ik wat? Nee, die zijn inderdaad ja. een stuk duurder. Ja. Nee. Uh, en, maar maak het even af. Nou, het andere deel is uh, losse verkoop. Het andere deel is abonnementen. En dat zijn eigenlijk vier componenten. Lees tafels en leesmappen mappen zijn wel twee verschillende dingen. En die maken samen eigenlijk de oplagen. En zoals we nu inschatten, gaan we dit jaar denk ik weer 40%, 50% groeien. Onwaarschijnlijk. En, dus, en op uh, een volgend idee voor een volgend blad, zeg het maar. Je hoeft er niks vanaf te weten, blijkt. Nou ja, als je denk ik, er, erin gelooft, en als het, het concept goed is in de markt is er, dan uh, kan dat best lukken. Het zal een blad Misschien wel, ja, <laughs> ja. maar uh, ik, ik zeg ik niet ik kan alleen water koken. Dus ik denk dat ik daar weer andere mensen voor moet zoeken. Dus. <laughs> nou, wel geweldig. Ik bedoel, hoe je een hit kan verzinnen, ik denk dat het weinig gaat zo. Ja? Nou, het is vrij uh, uniek. We zijn ook <laughs> ja. een van de weinigen. Kleine bladen nog, de rest wordt, zijn allemaal zaden. Maak je geen zo? Uh, precies. Die, ko die komen we binnen een jaar praten. <laughs> U hoorde Lisette Sier-Eddie Guit van het blad 100% en al. hartelijk dank voor jullie komst. De bladenweek, want die, dat is het die ook, duurt nog tot zondag 8 mei. Goed, en informatie uit dit programma terug te vinden op onze website www.trosinbedrijf.nl. Zometeen op Radio 1 Opium met Hans Smit van Avro. Nu eerst het nieuws van half drie met Herman Vriend. Wakker oude vogels! Vroege vogels geeft weer zendtijd aan de jeugd. Onze junior reporters gaan een olieramp bestrijden en plaatsen gierzwaluw nestkasten. Zelfs als het vanaf nu dagenlang blijft hozen, dan nog is er sprake van recordroofte. Samen met de natuurkalender maken we een inventarisatie. En we bezoeken het verschroeide Vochteloerveen. Maar we hebben niet alleen kraanvogels in het veen, maar ook havikken in het bos. En dazen. Luister morgenochtend van 8 tot 10 met In het laatste kwartier... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De spoorwegpolitie heeft vanochtend negen treinreizigers beboet... die over het spoor liepen. Ze zaten in treinen die bij Amsterdam stilkwamen te staan... nadat iemand aan de noodrem had getrokken. Naar schatting nemen zo'n 250.000 mensen de trein naar Amsterdam... om daar Koninginnedag te vieren. President Saleh van Jemen tekent vandaag een overeenkomst... waarin hij belooft binnen een maand het veld te ruimen. In ruil daarvoor zal hij niet worden vervolgd. Als Saleh echt het veld ruimt... Je ziet de derde Arabische leider die onder druk van massaprotesten opstapt. Hij was ruim 30 jaar aan de macht. En de eurosceptische partij Ware Finnen wijst niet langer Europese noodhulp voor Portugal af. De partijleider heeft gezegd dat het wel eens in het belang van Finland zou kunnen zijn om Portugal te helpen. Bij de parlementsverkiezingen boekte de Ware Finnen een grote overwinning na een eurosceptische campagne. Ze zijn de derde partij van het land. En dat was het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro. Met Jan Mom. Hartelijk welkom bij een speciale aflevering van Opium... op deze zonnige Koninginnedag. Tot half vijf komen langs jazzpianist Bert van den Brink die een jubileum viert, een première beleefd en met Betty Trossel gaat optreden. Paul Haanen, die vandaag 65 is geworden, er nog uitziet als 45... en nog lang niet van plan is om met pensioen te gaan. En Marietta Nolle die zich uitermate heeft ingeleefd in onze koningin. Met als resultaat de roman Ik, Beatrix. Een spannend psychologisch portret van, onze, van ons staatshoofd. Eh, want... Zeg nou zelf, wanneer zag u onze koningin naakt zwemmend in een Italiaans meer? Of aangeschoten in gesprek met premier Balkenende? Of ruziemakend met haar zoons tijdens een kerstdiner? Ik neem aan nooit, maar het gebeurt allemaal in de roman Ik, Beatrix. Mariette, welkom. Dank je wel. Je bent vandaag door uh, ja, koningin in Amsterdam hier naartoe gekomen. Gefietst, ja. Geen dat? Mee, hoor. Ja? Nee, ja, Op sommige punten is het dan heel druk maar, uh, en oranje, maar het viel mee. Ja, dat hoorden we van onze andere gast die al klaar zit, Paul Hanen... die u zo direct gaat horen ook al. Mm -hmm. zou, ja, ik bedoel, de koningin is juist iets populairder geworden. Dus eigenlijk gek dat het wat rustiger is. Nou, misschien is het, heeft het vannacht allemaal plaatsgevonden. De feestvreugde. Dat hoorde ik in ieder geval wel. Het op komt gewoon nog, ja. eigenlijk. Ze dus moeten nog een roes uitslapen. Heb je ja. ook nog uh, gekeken naar het bezoek van de koningin vanochtend aan Tornen en een weer? Heel kort heb ik er zien aankomen in Tornen. Maar echt uh, half. Uh, want ik moest nog naar de vrijmarkt met mijn zoon. Ja, natuurlijk. Ja. Dus uh, ik, heb het, ik heb het eigenlijk niet echt gezien. Nee, nee dus ook, ook niks opgevallen. Iets afwijkends van anders? Of, uh... nee, dat valt dat, eigenlijk op dat het nooit uh, afwijkt. Dat <laughs> Eigenlijk altijd, het altijd hetzelfde. Een soort is. inwisselbare patroon zie je. Dat, dat valt mij het meeste op. Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over jouw uh, roman, Ik Beatrix. Maar eerst een oproep om kunst en politiek hand in hand te laten gaan. Want dat is namelijk het divies tijdens een tentoonstelling die morgen begint in Amsterdam. Een opmerkelijke oproep in een tijd natuurlijk... waarin volgens velen de kunst juist onder vuur ligt van de politiek. Die politiek wil 200 miljoen bezuinigen op het kunstenbudget. En toch, of misschien ook wel juist daarom, laten verschillende politici en kunstenaars zich maar liefst vier dagen lang afsluiten van de buitenwereld om te debatteren over kunst en politiek. Aan de telefoon een van die initiatiefnemers, beeldend kunstenaar Jonas Staal. Dag Jonas Staal. Goedemiddag. Ja. Waarom gaan jullie jezelf vier dagen opsluiten met politici? Ja, vier dagen en, uh, en drie nachten. We hebben de tentoonstellingsruimte 239 helemaal opgebouwd om zeg maar, die discussie voor vier dagen te kunnen faciliteren. Maar ook, er zitten ook slaapplekken bij en er is een, een, een mogelijkheid om te eten en, en te werken. En waarom moet dat? En het, is, ja, het is eigenlijk een, eigenlijk een poging om... We hebben, de politici die deelnemen, de vier politici en de vier kunstenaars, die kennen elkaar eigenlijk al, al vrij goed. Die zijn elkaar vaak gekruist in, in, in allerlei discussies over de relaties kunst en politiek. Er zijn er heel veel geweest, want die bezuinigingen en, en zeg maar, de onderwaardering van kunst die speelt natuurlijk al jarenlang. Um, en eigenlijk zochten we allemaal naar een, naar een format... waarin we op een of andere manier uit een soort, soort one-liner debat konden, konden wegkomen. Zoals die gebruikelijk in media, maar ook in een soort van panel, fora, debatcentra plaatsvinden. Er is te weinig we diepgang over... bij de gebruikelijke discussies hierover. Ja, en we zijn ervan overtuigd dat zeg maar, om werkelijk naar een open gesprek toe te werken... dat je hele andere voorwaarden moet stellen aan hoe zo'n gesprek plaatsvindt. En dat het element van het, het daadwerkelijk fysiek in dezelfde ruimte... Uh, ons bevinden, ook momenten van verveling en twijfel en onzekerheid toelaten... Uh, dat, dat, dat dat noodzakelijk is om zo'n discussie verder te krijgen... Ja, ja. en te zoeken wat in onze tijd nog een gezamenlijk project, gedragen project... van kunst en politiek kan zijn. Ja, of er juist voor zorgt dat je ruzie krijgt natuurlijk. Nou ja, dat is natuurlijk, dat aan de andere kant is natuurlijk dat zeg maar, uh, dit zijn vier politici die zich heel nadrukkelijk betrekken met kunst... en vier kunstenaars die zich nadrukkelijk betrekken met politiek. Dan zou je verwachten dat dat een heel makkelijk gesprek wordt. Maar we weten, we weten al, uh, ook, ook van die eerdere, eerdere discussies, dat er ook heel veel onderliggende verschillen, uh, verschillen zijn. Wie doen en, er mee? Het, Wie zijn het? En het echt goed onderzoeken daarvan is natuurlijk is ook van belang. Uh, Salima Belhaai van D66, uh, Mariko Peters van GroenLinks, de wethouder van Kunst en Cultuur... Caroline Gerels van de Partij van de Arbeid in Amsterdam, die was mede-initiatiefnemer. Uh, Ruud Nederland. ...van de VVD en Michiel van Wessum van de VVD. En naast mijzelf en Hans van Houwelingen, beeldenkunstenaar... ...die ook het initiatief heeft genomen... ...Nicoline van Haarskamp en Jeanne van Heeswijk. Geen PVV'ers? Nee, zeker geen PVV'ers. Nee. Zeker geen? Nee. Waarom? Zeker nee, omdat wij, omdat wij zoeken naar de voorwaarden voor een daadwerkelijk open debat. En ik geloof dat dat, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat soort belangrijke begrippen voor... Uh, voor het goed functioneren van democratisch bestel, zoals, uh, zoals, zoals discussie en, en, en uh, de mogelijkheid om te zoeken naar uh, uh, uh, een soort gezamenlijk weten te voeren. Het ook bereid zijn om op je eigen standpunten te reflecteren dat dat iets is wat in een fundamenteel antidemocratische en repressieve partij als die van de PVV nooit plaats zal vinden. Niet nu en niet in de toekomst. We sure. gaan die mensen niet helpen om een soort van positief... Profiel op cultuur op te bouwen uh, dat en noem door je de community te verschaffen dat zij echt in gesprek zouden gaan. Het zou toch mooi zijn als je ze overtuigt? Ja, maar ik geloof niet, zeg maar. Ik denk dat je, dat je, dat je, dat je debat moet je ook niet, uh, moet je niet al te makkelijk nemen. Discussies, zeg maar, vereisen groot commitment van alle deelnemers. Als je wil zoeken naar wat een, common, wat een werkelijk common ground kan zijn, of als je verschillen echt uit wil diepen. En dan heb je, zeg maar, met het continu herhalen van one-liners. Met als enige uh, belang, uh, met alleen partijpolitiek belang, daar heb je helemaal niks aan. Nee, maar daarom, dat, dat, daarom is dat, het dat juist mooi... ...dat die partij mooi. daar totaal niet in staat toe is. Oké, okay, nee. Nou ja, ik dacht, kijk, juist als je vier dagen bij elkaar zit... ...hou je die one-line is niet vol ja. natuurlijk. Ja, maar het punt is natuurlijk ook dat, dat de, de participanten van de partijen die we nu hebben, nou dat gaat van, gaat van de VVD tot en met, uh, tot en met GroenLinks, uh, die, zijn ook al, die hebben wel allemaal ook een onafhankelijke positie in hun partij. Je zou kunnen zeggen dat, dat politici van deze partijen ook een soort onderzoekers zijn binnen hun eigen partij, een vormen in hun eigen partij in het aanzwengelen van, van, van, van discussie over, uh, over wat politiek in onze tijd moet zijn. Ja, aan de PNV kant... is, natuurlijk, is natuurlijk een typische partij... die uiteindelijk uit, uit één persoon bestaat. Die bepaalt de lijn, de rest herhaalt de one-liners. Mm -hmm. Dus daar heb je, zeg maar, je kunt helemaal niet... er is geen mogelijkheid om van binnenuit iets, een dergelijke beweging te democratiseren. En we willen ook niet die illusie scheppen door, door, ze, door ze daarmee van dienst te zijn. Mm -hmm. nou ja, als zij een als... discussie willen voeren, dan moeten ze dat doen. Dan moeten ze, moet ze dat zelf worden. Als je het niet wil, moet je het vooral niet doen. Maar ik dacht, uh, als er een partij is die juist wil bezuinigen... en dus overtuigd moet worden... Is het de PVV? Ja, alleen is dit project het heeft een aanloop van twee jaar. Dat het nu samenvalt met de bezuinigingen en met het advies van de Raad van Cultuur... wat gisteren is uitgebracht, dat is, dat is een, een fascinerend toeval. Ja. Uh, in, die zin, in die zin valt het ontzettend goed samen met de tijdgeest. Maar wij zijn helemaal niet bezig met proberen de bezuinigingen af te wenden. die gaan onvermijdelijk plaatsvinden. We hebben met een regering te maken zoals die is... en wat, wat, waar wij als kunstenaars naar op zoek zijn... en de politici met wie we betrokken zijn, is, is naar een, een, een, soort, een, een soort voorhoede binnen de politiek en binnen de kunst... die gezamenlijk kunnen gaan onderzoeken... wat een programma voor de toekomst kan zijn. Een nieuw en hier en nu hebben we te, hebben we te maken met, zeg maar, met, met, met de politiek die, die er is. En wij gaan zoeken naar de politiek die nog moet gaan komen. Ik wens je daar heel veel sterkte bij. Ik begrijp dat mensen van buiten kunnen de discussie volgen. Hè? Uh, hij wordt, de, de hele discussie wordt continu uitgeschreven... maar zonder dat wordt vermeld wie wat wanneer zegt. Dus je krijgt één gezamenlijk betoog. Kan online gevolgd worden en in de toonstellingsruimte zelf... Op uh, allegoriesofgoodandbadgovernment.com. Uh, uh, en wordt later als boek uitgegeven en gezamenlijk ondertekend door alle politici. En in de avonden van half negen tot elf is iedereen welkom van buitenaf om input te geven mee te discussiëren. Het is ook een gelegenheid waarin alle politici aanwezig zijn en helemaal openstaan voor, uh, voor gesprek met, uh, met, met mensen van buitenaf. Allegoriesofgoodandbadgovernment.nl. Er zijn wel makkelijkere uh, namen. .com, kijk, daar heb je hem al. Maar goed, dus ja, maar. daar kunnen mensen het vinden. Uh, het is 1, 2, 3 en 4 mei. Dus mensen die geïnteresseerd zijn... kunnen naar Galerie W139 aan de Warmoestraat in Amsterdam. S'avonds kun je er ook in, begrijp ik. En uh, ja, nogmaals, veel sterkte, Daniel. Uh, uh, veel sterkte, ik, ik zeg Daniel, maar dat, daar gaan we zo direct na, uh, naar luisteren. <lacht> Jonas, uh, veel sterkte bedankt. en bedank, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Dag, Daniel Loos.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 Het hele land is bezig te veranderen in bedrieben park. Het bouwland wordt bouwgrond voor de staat. Dus mag er ooit besloten worden dat er in provincie komt, wordt platteland echt plat, blijf maar. Stel je voor het giet echt deur, de regering giet de vuur en beste koningin.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 plek voor de lessen zoals wij. Beste koningin, haal wel in rekening met dat er hier al best wel industrie en suks wat is. Misschien ben ik wel te late en hek niet in de gaten. dat ondertussen ook heel Drenthe als de rand staat worden is. Dus mag er ooit besluiten worden. Provincie komt, wordt platteland, echt plat, blieb maar Stevig het giet echt deur, de regering giet de veel, beste koningin, stel de keuze licht bij u. Laat het dan. Drenthe wezen, ons mooie Drenthe wezen. De laatste plek in het land, wat duurste wezen. Maar laat dan Drenthe wezen, ons alle Drenthe wezen. Een plek voor de lessen, zoals wij. Laat dan Drenthe wezen, ons alle Drenthe wezen. De laatste plek in het land wordt stille wezen. Maar gladde dan Drenthe wezen, ons mooie Drenthe wezen. Een plek voor de lijsten zoals wij. Daniel Loewes met een verzoek aan onze uh, koningin. Mariette Nollen zit hier, schrijfster van de roman Ik, Beatrix. Een spannend psychologisch portret van ons staatshoofd. Maar je had in, in jouw eerste roman, Steenrijk mm -hmm. heette die, portretteerde je eh, treurige nieuwe rijken uit het vastgoedwereldje. Mm -hmm. uh, nu beschrijf je, uh, je zou kunnen zeggen, een ook niet al te gelukkige Teurig oude rijke rijk. <laughs> Onze koningin. Ja. Is er een overeenkomst tussen die werelden? Nou, ik, ik, ik, qua thematiek, toen ik met Beatrix begon, zeg maar... Uh, dat uh, toen had ik al heel snel gaten dat eigenlijk de thematiek hetzelfde was... en dat ze me daarom ook zo boeide. En die is? Nou, mijn hoofdpersoon van Steen uit Steenrijk, Melchior van Batenburg... die leeft achter een masker en dat doet eigenlijk Beatrix ook. En achter dat masker is het heel eenzaam en voelt, uh, net zoals mijn andere hoofdpersoon... mijn hoofdpersoon voelen zich een beetje alleen in de wereld staan... en ook uh, dat ze het ook allemaal alleen moeten doen... Dus dat ze geen hulp kunnen krijgen en dat niemand hen begrijpt... en dat het heel moeilijk is voor hen om uh, de mensen om hen heen uh, uh, bij zich te houden. Wanneer besloot je om een roman over Beatrix te gaan schrijven? Nou, dat is, uh, uh, dat is eigenlijk niet zo'n romantisch verhaal. Het <laughs> is niet zo'n echt Dan gebeurde iets. Kort. Nee, uh, ik, ik was gevraagd om een scenario te verboeken voor de film Majesteit. En daar kwamen we niet helemaal uit. En ik vond ook... Ik, ik, Liep al snel stuk op het verhaal zelf. En ik, en ik was al wel begonnen. Want het is het verhaal van uh, Majesteit. Wie, wie die film, ja. Ik weer geschreven, de film, Gerbeukenkamp. Ja, ja. ja. En dus daar kwamen we niet helemaal uit. En toen heeft mijn uitgever eigenlijk gezegd van... wat je hebt geschreven al, want ik had al een paar proefhoofdstukken... is zo geweldig, want je, je pakt haar bij de kladden. En dat voelde ik zelf ook. Ik, ik voelde al meteen iets met haar. Ja? Ook weer vanwege, omdat diezelfde thema's... Die dus mij toen wilde je zelf een boek gaan schrijven? Ja, en toen zei mijn uitgever, wil je dat alsjeblieft doen? En uh, heeft me overgehaald. En daarom ben ik het gaan doen. En ik heb, het is een ontzettend leuk project geworden. En wat voelde je dan met haar? Nou, die, ja, wat mijn eerste hoofdpersoon van mijn eerste boek ook heeft... die, die, die eenzaamheid, je, ja, je zult het moeten doen. En toen ik haar begon te schrijven, kreeg zij meteen een eigen, een eigen karakter. Dus al heel snel de Beatrix, die we allemaal kennen... waar we allemaal gedachten bij hebben, die, die, die, die ging weg in mijn gedachten. En er kwam een heel nieuw mens. en in de plaats. Klopte. Ja, ook alles wat ze meemaakt in het boek is voor mij heel logisch. En waar komt die dan vandaan, die nieuwe br nou ja, die zijn gebaseerd op. Maar... op, op de, ik heb het wel opgehangen, ook wel heel duidelijk aan de, aan de feiten die we allemaal kennen. En ook best wel de herkenbare feiten heb ik ja. genomen, omdat dan. Uh, krijg je een beetje speling tussen feit en fictie? Je bent historicus ook. He? Ja, ik ben historicus. Ja. Dus je, je, je houdt ervan om, om de feiten als uitgangspunt te nemen, ja. maar vervolgens ook wel degelijk je fantasie uh, daarmee ja, de aan te Ja, Want alles wat zij voelt of denkt of eigenlijk doet, tussen de bedrijven door. Dus alles wat we niet weten of hoe ze voelde over al die feiten die we weten, dat heb ik verzonnen. Ja, het verhaal begint twee jaar geleden tijdens Koninginnedag in Apeldoorn. Ja. Uh, met natuurlijk dat vreselijke ja. ongeluk of die aanslag in het kasteel. Ja. Aanslag. Uh, hoe, hoe zag jij dat nieuws op die dag? Nou, dat was, daarom heb ik dat als uh, beginpunt genomen. Omdat zij toen met die uh, speech die zij gaf op de, voor de televisie... echt heel menselijk was en heel warm en liefdevol. En zo had ik haar nog nooit gezien. En daarom... We hebben een fragment klaarstaan van die speech. Kunnen we even naar luisteren? Wat begonnen is als een prachtige dag... is geëindigd in een vreselijk drama. Want ons alle heel diep heeft geschokt. De mensen die er dichtbij hebben gestaan... die het hebben zien gebeuren op televisie... alle die het meebeleefd hebben... zullen met verbijstering en ongeloof gekeken hebben. Wij zijn sprakeloos dat zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren. Mijn familie, ik, maar ik denk alle in het land... leven van harte mee met de slachtoffers... Met hun familie en vrienden. En met alle die door dit ongeluk diep geraakt zijn. Onze koningin, voor de duidelijkheid, twee jaar geleden. Er is vandaag mm -hmm. niks gebeurd, voor zover wij weten. Ja, uh, maar <laughs> dit zag jij en wat dacht je toen? Nou, dat raakte me echt. Ik kreeg daar echt kippenvel van. Ik denk ook het hele land. Want ze was echt onze, hè, onze koningin. En ja, ze voelde toen ook wel echt als mens. En ik had ook het gevoel dat haar emoties waren heel echt. Dus dat we even achter het masker keken. En wat voor plek heb jij. Ja, dit moment of deze toespraak in je roman gegeven? Het begin, als beginpunt, als startpunt. Ja. Want wat, wat gebeurt er dan volgens jou? Nou, in mijn roman, uh, dat, dat is dan weer fictie. Uh, wil ze gaan haar aftreden bekend gaan maken. Dat is niet heel erg goed doordacht. Maar uh, in een moment heeft ze gezegd: Oké, okay, laten we dan maar. Dan geef ik het of, hè, dan stop ik ermee en dan neemt Alexander het uh, begin van het volgend jaar neemt hij het over. Dus dan heb je een soort transitieperiode. In jouw verhaal was er dat eigenlijk twee jaar geleden van plan om te zeggen: ja. jongens, ja. ik stop. En, er had allerlei geruchten dat het misschien ook wel echt geweest ja. zou, zou kunnen zijn. dat is ook zo. Het zou zo geweest kunnen zijn, maar we weten het niet zeker. Ja. En um, uh, ze, door de aanslag besluiten ze om het uit te stellen en omdat ze toch echt ja, in haar emotie zitten daarin. Uh, besluit ze ook om het voorlopig zelfs af te stellen. Nou, en dat brengt haar in conflict met haar zoon... en dat brengt haar in conflict met andere, haar andere kinderen, haar familie... met zichzelf met name... Dus is het is een beetje een soul searching period die er dan het uh, gevolg is. Ja, ja. En om uiteindelijk dan weer dus schreeuwen dan weer zo'n echt publiek evenement, waar, waar het publiek haar emotie heeft gezien. Om daar dan te eindigen. Als een logisch einde was dat voor mij. En, ja. en op dat moment zijn ook haar problemen die ze in het boek heeft moeten oplossen, wel opgelost. Ja er gebeurt van alles tussendoor, wat spannend is en, en wat je natuurlijk ook vooral moet lezen. Mm -hmm. Maar je zegt, uh, uh, toen ik me in haar probeerde te verplaatsen, ontstond er eigenlijk vanzelf. Iemand? Ja. Of, of, of een nieuw ja. persoon. Uh, ja. Het is niet zo dat je, dat je dus al een beeld had van... zo wil ik er graag neerzetten. Nee, nee dat, dat kwam eigenlijk schrijvende wijs. En wat... Maar ik had wel... Ik, keek, ik heb heel veel gelezen ook, hoor. Maar ik keek ook wel heel vaak naar haar... als kind of als hè, jonge meisje of jonge vrouw. En samen met Klaus. En ja, dan... De tussenmomentjes, dat ze even zich omdraait... of even een, een, een wenkbrauw optrekt, dat vond ik de spannendste momenten. Dus niet wat ze echt formele aan het doen was. Want maar wat zeggen die jou dan? Nou, dat ze... Hoe, ja, hoe ze dan, dan geeft, dan ge, dat geeft mij dan een bepaald gevoel uh, over haar. En, Zoals bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld, als ze dat schip doopt. In, uh, als, als jong meisje met haar vader. en ze gooit die fles champagne. of die, die gaat via een touwtje. Dus boem tegen dat schip. en die champagne, die spet over al die mensen. met die keurige petten. en dan schiet ze in de lach. en ze, kom, ze, kom, ze, is heel, ze komt niet meer bij. ze stopt niet meer met lachen. en die lachsalvo's van haar. die zet iedereen ook weer aan het lachen. en het is echt. ja, een heel lief moment. is lang geleden. dat is, is lang niet geleden zo vaak gebeurd. dit soort nee. momenten. en, dat en zijn... later is het dus, is dus ernstiger geworden. en serieuzer. en en ingetogener en ook meer achter het masker. En dat is eenzaam, lijkt me. Wat... Het is een vrouw, zoals jij die beschrijft, althans... Die, ja. die ook wel redelijk met zichzelf in de knoop zit. Ja, zo beschrijf ik haar wel. Ik weet ja. niet of dat echt zo is, maar ja, het zou wel kunnen. Maar die is eruit gekomen. Ja, die is bij mij eruit gekomen. Zo. Ja, ja. Wat... Kijk, ik, ik kijk natuurlijk net als een kunstenaar naar, naar, naar, een, naar een personage... die die portretteert, kijk, kijk ik natuurlijk ook naar haar. Maar ik kijk ook met name en geef dan een soort invulling... Waarvan dat, wat ik erbij voel. Maar ja, ze wil bijvoorbeeld uh, ja, eigenlijk niet aangeraakt worden. Hè? Op een gegeven moment ja. gaat ze zelfs naar een therapeut. Ook in, ja. jou, in jouw ja. verhaal, ja. nogmaals, mm -hmm. allemaal in jouw verhaal. Mm -hmm. Maar uh, uh, ja, dus iemand die toch ook enigszins verkrampt is. Absoluut verkrampt, ja. ja. Hoe kan het anders met zo'n baan? En toch, en, en, en ook arrogant, hè, zoals je het beschrijft... Ja. en tegelijkertijd kan je heel goed in maar jouw verhaal ze wel. met wel, meer leven. Ja, ze, ja, maar ze rijdt... Ze, ze probeert het wel. En ze, ze, ze wil ook wel graag dicht bij haar jongens zijn. Maar bijvoorbeeld dan wil ze Friso vragen of, ze, of, of, zij, of hij bij haar komt logeren. En dan durft ze er eigenlijk niet over te beginnen... En Uiteindelijk overwint ze zichzelf en begint ze erover. Maar Frizo zit dan die, die, die zegt dan tegen haar: Ja, nee, maar dan begin je weer uh, te zeuren over Mebel. Ik blijf liever bij uh, de man Alexander, Alexander Maxi maken. Ah, no, ik gang gang gaan. Ja. En dan voelt ze zich zo ontzettend afgewezen. En uh, haar eerste reactie is, is boosheid en afgewezenheid. En, ja, dat, ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat Dat is toch dat dat de gemiddelde gebeurt. oma die, die ja, boos dus is dat Ja, is haar... heel. Ja, ik He? denk dat het voor mensen ook heel herkenbaar is als me, ja, menselijk. Niet zo menselijk jij haar eigenlijk? Zeker, want ja, als je ziet hoeveel verplichtingen ze heeft en hoe de meeste mensen van haar leeftijd zijn, al tien jaar met pensioen. Ja, ja. oké, nee, ze, het is een vakvrouw en zo, dat ja. soort dingen. Maar ik bedoel, als, als mens. Ja, want ik, wat ik heel knap vind, is dat ze het zo uh, zonder uh, flawless heeft gedaan. Dus zonder. Uh, fouten? Zonder fouten, zonder. Uh, ja, ik, ik vind dat zij niet zoveel fouten heeft gemaakt. Misschien de, de, haar omweld wel, maar. Maar vind niet... je dat dan een verdienste? Ja, dat klinkt misschien goed. Ja. Want. Nou, als je haar ouders ziet, dat is ook wat ik in het boek een beetje heb meegenomen. Haar ouders. Die, en moeder gaat met Greet Hofmans aan de haal en wil zogenaamd gewone vrouw zijn enzovoort. En haar vader met, nou ja, dat weten we ook allemaal. En zij wilde het, in mijn roman dan, heel graag goed doen, perfectionistisch. Ben jij en ik dat begrijp ook? dat perfectionisme. Ja. Ja. ja, echt? Ja ik, ja, ik begrijp dat perfectionisme. Je zegt niet, ik ben het. Nee, jawel, ik ben het in sommige opzichten wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Vandaar ja. dat je je ook zo makkelijk in de kon verplaatsen misschien dan. Ja, dat zeiden, uh, dat zeiden mijn vriendinnen, die uh, uh, Daniela Giemstra. En Doreen Hermans hebben mijn boek met de presentatie uh, aangenomen. En uh, die zeiden uh, ook van de koningin van uh, Marietta Nonnen lijkt ook op haar. <laughs> Had je, dus, ja. Wilde jij vroeger trouwen met een prins? Nee, absoluut niet. Nee? nee? Helemaal nee. niet zelfs? Nee, het is nooit in uh, me opgekomen dat dat, uh, <laughs> dat, dat tot dat opties zou, eventuele opties zou kunnen boven, zijn. Nee. Ja. Nee, het, het, je, je beschrijft inderdaad ook het familieleven, hoe zij ja. ook tegen haar ouders aankijkt. Waar ze natuurlijk ook ja, de nodige moeite mee heeft. Hè, met de fout inderdaad mm -hmm. die zij dan vindt dat die ouders gemaakt hebben. Eh, ook over Klaus schrijf je. Ja. En een beetje, ja, bedoel, Klaus, hè, daar hoor je vaak positieve dingen over, maar je haalt hem... Ja, kan iets ik zeggen, iets van zijn voor... voetstuk? ja, ja maar ik, Waarom zou ik hem op zijn voetstuk laten? Want ook, ook iemand uh, die op een voetstuk gezet wordt... er is altijd een keer... moet je eraf. Moet je ook weer uh, gewoon mens worden. En, hm. en ik heb het zo geschreven in het boek... dat ze Klaus op een voetstuk zetten... ook omdat ze niet zo goed weten wat ze met hem aan moeten. En dus het voetstuk is ook de afstand naar hem. En... Uh, die erkenning dat, dat, dat ze dat hebben gedaan, dat is een beetje een, uh, wat er uitkomt in mijn boek, hè, de, in, de, in het conflict. Waar tussen... ze over discussiëren, waar ze moeite ja. mee hebben, hun ja. verhouding tot, tot ja. hun vader of, ja. of in, voor Bea haar man. Ja, haar man. Maar die hij toch... is soms ook wel een beetje, uh, in jouw verhaal, de, dat, je, dat je je bijna aan hem ergert. Heel gemakkelijk uh, afstand nemen, te, uh, geen verantwoordelijkheid willen, ja. uh, kritiek leveren. Nou, je, ja, hij, maar hij relativeert ook voor haar. En hij uh, haalt ook vaak de, uh, haar perfectionisme. Hij relativeert haar perfectionisme. En wat volgens mij voor haar heel goed is geweest. En ik denk ook nu dat ze dat mist. Een Klaus die net even het anders bekijkt. Het, het net even dat zachte kantje geeft. Of de stropdas afknipt. De, ja, de ja. Ja, het is. Je zegt... Uh, uh, het begint bij die toespraak waar we dat fragment van gehoord hebben. Dat is een, een moment, heb jij bedacht. Uh, waarop ze had willen zeggen: ik stop, maar ik stel het uit. Denk jij, want ze is nog steeds koningin. Mm -hmm. uh, en inderdaad, iedere koningin de dag, dus vandaag ook weer zou ze gaan aftreden. Denk jij dat ze uh, het niet aan Willem-Alexander over wil laten? Volgens mm, Nee, dat denk ik. Ik denk dat ze dat wel wil. Ja. Maar het moet, het moet wel even in een rustig vaarwater zijn. Dus als er nu weer toestanden zijn over Mozambique, dan zal ze het misschien nog even weer uitstellen. Of misschien. Ja, maar, maar ik hey. denk zelf dat ze dit jaar nog niet aftreden. Ik denk dat ze volgend jaar... Ja? Want? Ja, 2012, mooi rond getal. Dat zeg ik in mijn boek, maar ik ja. weet niet of dat zo is. Maar dat 2011 om af te treden. Jij verwacht vanavond in het 8 uur journaal geen mededeling. Nee, dat verwacht ik niet. Maar ja, het kan natuurlijk wel. Dat zegt ze ook in mijn boek. Van, ik, ik heb maar over één ding iets te zeggen. En dat is de, de dag dat ik aftreed. En de rest, daar heeft niemand iets mee te maken. Dat is ook zo. Heb jij je bij het verplaatsen in haar en, en, en bij wat je dan vervolgens bedacht, jezelf gecensureerd? Ja. Waar? Nou, alles wat met uh, wat iets verder ging. Nou, als het te plastisch zou worden of zo. In zo. mijn eerste boek gaat het veel, uh, ga ik veel verder daarin. Wat wat, wat, heb, je, wat heb je bijvoorbeeld weggelaten? Nou ja, dat is al een paar keer in de media genoemd. De tongseizoen met uh, Klaus. Die had ik eerst wel echt ingeschreven. Maar mijn, uh, ik had een van mijn redacteuren die zei van... Doe dat nou even niet. Waarom niet? Nou, omdat, Nou, nu praten wij er weer over. En, en, en net als het naaktzwemmen. <tiedacht> Een aantal scènes yeah. die echt. Ja. heel Ja, naaktzwemmen komen nog. Op. <laughs> oh, okay. Maar die komen, die, die ik heel liefdevol heb geschreven. Die, ja, daar zijn mensen dan best wel geschokt over. En ik, ik, ik wil niet die makkelijke shock opzoeken over. Uh, voor, snap je? Dat, nee, want waarom? Want er is inderdaad één scène je, dat, dat ze uh, s'nachts in er eentje in ja. Italië naakt gaat zwemmen. Waarom, ja. waarom kan dat dan wel? Nou, om. Uh, it, it, it, omdat je het wel, denk ik, in het verhaal wordt het heel begrijpelijk dat ze dat doet. Ze zoekt bevrijding, ze, ze, ze, ze wil dingen doen die ze nooit heeft gedurfd. Ze denkt dat ze op die manier uh, loskomt van zichzelf en daardoor heeft het wel iets heel logisch. Maar ze wordt bijvoorbeeld betrapt door haar uh, zoon. De uh, die zijn haar aan het zoeken. En dan uh, die schaamte en zo. Maar eerst wilde ik haar eerst uit het water laten al zijn. En dan dacht ik, dat moet ik dat ook Dan je doen. ook weer te ver ja, gaan. Dus dat is ook zo zelfs. <laughs> het is ja. kortom een, een spannend, pikant en toch uh, beschaafd boek. Ja. Mag ik wel zeggen. <laughs> ik Betrix heet het. Het ligt nu in de boekwinkel uitgegeven door Prometheus. Vanavond trouwens is Marjette Nolle ook de gast bij collega's van Pavlov. Kwart over zes Radio 1. Dan gaat ze praten met Vic Meijer, Jeroen Koch... over het gedrag van machthebbers... En Monarch. Veel plezier daar. Dank dat je hier wilde zijn om over je okay. boek te vertellen. Okay. En zo direct, ik zei het al, hoort u uh, Paul Hanen over zijn vierdelige DVD-box... die er over hem is verschenen ter gelegenheid van zijn verjaardag. En ter gelegenheid van het feit dat hij al, nou zeker zo'n 45 jaar in het vak zit. Zo direct dus, Paul Hanen. Presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. We hebben eigenlijk dezelfde stijl van kleden. De Oerkoninginensoep bestond uit twee bouillonst en het aparte is dat hij gegarneerd werd met een hanekan. We zijn dezelfde liefde. Ik heb het idee dat ze wel de winter onder heeft. We zouden tweelingzusters kunnen zijn.